Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw heeft een medicijnfabrikant goed nieuws over een mogelijk coronavaccin. Het Amerikaanse bedrijf Moderna is bijna klaar met testen en zegt... ...ons vaccin beschermt in 94% van de gevallen tegen corona. En krijg je het wel, dan word je veel minder ziek. Dit is de baas van Moderna. One of the and my career it is uh, absolutely amazing to me to be able to uh, develop this vaccine and see the ability to prevent symptomatic disease with such high efficacy Vorige week zei het bedrijf Pfizer al dat hun vaccin ook goed werkt. Mogelijk gaan ze in de VS halverwege december al beginnen met de eerste vaccinaties. Maar de twee vaccins moeten nog wel officieel worden goedgekeurd. Koning Willem-Alexander kan morgen geen trekkers kijken als hij uit het raam van zijn huis kijkt. Boeren willen actie voeren door met hun trekker voor Huis Ten Bos langs te rijden. Maar de gemeente Den Haag wil het niet hebben. De boeren moeten naar de koekamp, vlakbij het station. Een nieuw wapen in de strijd tegen appen achter het stuur. Vanaf vandaag zet de politie nieuwe camera's in die kunnen zien of je een telefoon in je hand hebt. De camera's die kijken van, van hoog naar laag in de auto, zodat ze ook kunnen zien wat er onder het stuur gebeurt. En dat is waar mensen vaak hun mobieltje... In de hand houden, aan het lezen zijn, aan het appen zijn. En dat is levensgevaarlijk. Volgens het OM herkent het systeem een telefoon en krijg je geen boete... als je bijvoorbeeld een beker koffie of een broodje vasthoudt. De boete voor appen in de auto is trouwens 240 euro. En in Alaska is een Boeing 737 tijdens de landing op een beer gebotst. Het toestel landde in het donker, net toen er een beer over de baan liep. Op foto's is te zien dat er een flinke deuk in een van de motoren zit. Maar voor de piloot en de passagiers liep het allemaal goed af. De beer heeft de botsing met het vliegtuig niet overleefd. Het weer nog. Hier en daar kan er nog wat regen vallen, maar op de meeste plekken is het inmiddels droog. Morgen kan er vooral in het noorden regen vallen. Er is veel bewolking en het wordt een graad of 13. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zo beginnen we het derde en laatste uur van Stadport op zaterdag. Lekker. De dag dat Sinterklaas weer in het land is, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Jorden, de Bee Gees en Tragedy. Een lekkere gouden oude van ze. Het is even na vier uur het derde uur, met daarin onder meer de volgende onderwerpen. Nou, over een tweetal, tweetal uh, platen gaan we even uh, terugkijken naar uh, de kwalificatie uh, die we vandaag verreden is in de Formule 1.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 En uh, wij hebben uh, uh, het gedicht van de dag uh, de titel gegeven. De Pieten Blues. Want ja, die Pieten die moeten maar uh, werken. Die is op de boot en die kolen die op waren. En nou, uh, nou, de, nou eindelijk dan uh, aangekomen in Nederland. En uh, ja, de Pieten. Dus we, we gaan uh, aandacht schenken aan de Pieten tijdens het gedicht van de dag. Tijdens de Pieten Blues. De Zos Live om uh, iets over half vijf. Zandvoort op de zaterdag live.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 the We'll mm -hmm. Deze groep uh, Chic is uh, de meest bekende single Le Freak' En ook deze is uh, natuurlijk uh, bekend geworden. Joh, de Everybody dance, clap your hands, clap your hands. Nou, zodanig gaan we het hebben over de Formule 1 en uiteraard ook over de kwalificatie. Heel spannend daar uh, op Istanbul Park, want het was uh, spek en spek glad. Gisteren ook al trouwens uh, tijdens uh, de vrije trainingen.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 Nou, we zullen, we zullen het allemaal zien morgenochtend, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Want hoe laat begint de race uh, morgen? Tien over elf Dat en uh, tien uur de voorbeschouwing. Dus uh, wees er op tijd bij. Ja, dus tien uur voorbeschouwing en tien over elf start. De race, ja, echt oh, waar. Okay. Dus tien over elf uh, morgen gaan we al racen daar in uh, Turkije. Met dus nog wel Lens vanaf uh, pole position. Ja, je zou maar verhuisd zijn en dan uh, psycho aansluiting nog even niet uh, in huis hebben. <laughs> dan ga je luisteren naar de radio, Rappa. ja. En dan...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 why God made that's why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 Zo dadelijk SOS live. En het is weer een hele mooie geworden. Je hoort naar de van Brian Adams. In Everything I Do. Look into my...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 Daryl Hall, tezamen met uh, CeeLo Green. Ken je die plaat nog? Ja, ik kan hem dromen. vind hem geweldig. Je kan hem dromen. Volgens mij kwam hij ook een klein beetje van ja, jou, Ja, maar jij hebt hem beter goed gepikt dan zelf verzonnen, zeg ik dan altijd. Maar. Zo is het. Goed. Nou, voor het gedicht over, uh, over de Pitten Blues gaan we genieten van uh, I Can Go For debts.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 Nee, niemand die het buiten Ik heb een zwarte pietenbloes. Vertel me wat doe ik verkeerd? Oh ja, piano! Leuk! Met uh, witte en. Uh, ah, zwarte toetsen. Ja, lekker!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 Hoewel het verleden tijd zal zijn, dorat oh, de zwarte pietje blues, de zwarte bloes, blues, doorstep van haar blues, weg, kus. Een de zwarte pietje blues, hoewel het verleden tijd zal zijn.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 The cost I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. that left with my heart round your chest. My diamonds live with you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 Op de nieuwe hit zou je zeker komen bij CFM. Als ze door de Balataarse Commissie heen komen in ieder geval. Je de Diamonds, de single van Sam Smit. Ja, je let even niet op, dus die kon ik wel draaien, Albert ja, nee, Jan. Doe, dus doe je heel goed. Bij deze weer gelukt, Fred. Ja, de, ja, daar moet je ook rekening mee houden. Goedemiddag nou. trouwens. Goedemiddag. Hé, hey Fred, hoe is het met jou? Ja, heerlijk.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 Zfmartisten.nl Zfmartisten.nl, ja. Daar ja. kunnen ze daar eventjes een mailtje sturen. En ja, voor de beginnen onder ons uh, kunnen ze ook uh, via een appje sturen. <laughs> ja. uh, ja. Zandvoortradio.gmail.com. Uh, Zandvoort dat mag ook. Nou, Oké, okay. uh, gezellig blijven luisteren. Zometeen ook uh, naar de Zandvoortse Radio. Om 6 uur ben je er weer. Ja, helemaal. Oké, okay, tot dan. Dankjewel, Freds. Ja, jullie ook. Bedankt voor de. Fijne zaterdag. Ja, ja gezellig ja. dat je er weer iets was op ja, zaterdagmiddag. Dat is wel even wat dan. En als de corona een beetje voorbij is, ja. dan uh, mogen we ook weer uh, om vijf uur beginnen, hopelijk. Ja, hopelijk wel. En dan uh, hebben de artiesten ook wat meer tijd om in de studio te komen en dergelijke. Dus uh, ja. Nu, nu loopt dat een beetje uh, ja, ja, kijk, maar nu ja. zit het. Dat, dat mag. We mogen ja, ja, ja, ja. in, in de studio zitten. Ja. Anderhalve meter ertussen en ja. uh, noem maar op. Dus, waarom, dus ik zou zeggen, een programmaleider, zet Fred weer om vijf uur. Oké, okay, wie ben ik? Ja.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 Be silly, chaps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Ain't all queens look?